Een woord die God heeft gezet om mijn hart, om u te zegenen vandaag. Amen. Halleluja. Hebt u nog zin in? Om eventjes met mij weer op te staan. Eventjes, eventjes. We gaan een paar versen lezen en dan gaat u weer plaatsnemen. Amen. Halleluja. Wees welkom vanmiddag weer. En we weten dat de Heilige Geest aanwezig is. En waar de Geest van God is, is er vrijheid. Amen. Vrijheid. Waar de Geest van God is, is er vrijmoedigheid. Halleluja. Mag ik die plaatje hebben? Prijs God. En ik wil graag met u delen. Uit het boek van Jona. Het boek van Jona. Het boek van Jona wil ik lezen voor u. Vers 1 tot en met vers 17. Vers 1 tot en met vers 17. Het boek van Jona, als je dat hebt. Het boek van Jona. En het thema van vandaag... Het thema die is... Is er reden om te vluchten? U zag net die tekening. Hè? Die man die was aan het denken daar. Die zegt: Is er een reden om te vluchten? En dan lezen in het boek van Jona vanaf vers 1: En die zegt. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amitai: Maak je gereed en ga naar Ninive, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jonah maakte zich gereed. Maar vluchtte naar Tarsis. Zeg tegen degene naast jou. Vluchtte. Vluchtte. Amen. Vluchtte. Halleluja. Weg van de Heer. Hij ging naar Jefou en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis. Weg van de Heer. Weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jonah was in het ruim van het schip afgedaald. Hey, even zeggen met mij, ruim. Ruim. Voor de mensen die, die Antillian spreken, papje mens, is het bodega. Bodega bodega. is iets diep. hè? Bodega, diep, ruim van het schip. Afgedaald. Was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: Wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: Laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot. En het lot viel op wie? Op Jona. Mm -hmm. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreer En ik vereer de Heer, de God van de hemel. Dit is mooi, hè? Hij vlucht en ze vragen wij hem... Hé, hey, wat doe je hier? Wie ben jij? En hij zegt, ik ben een hebreer en ik vereer de Heer. De God van hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen? ...dat de zee ons met rust laat. Want de zee werd hoe langer, hoe ontstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is... ...dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet... Want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Halleluja. Toen riepen ze tot de Heer. Ach Heer, laat ons toch niet vergaan. Als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. Halleluja. En te, toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. Prijs de Heer. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. En de laatste vers, die zegt zo. Halleluja. In mijn Bijbel staat dat vers 17, maar we gaan het toch lezen. En de Heer beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het gewand van de feest... drie dagen en drie nachten. Tot daar. Vader, wij danken u, Heere Jezus... gezamenlijk, Vader, voor uw woord. En Vader, wij danken u... dat u vandaag zal spreken tot ons, Heer. In de naam van Jezus. Amen. U kunt plaatsnemen, broers en zusters. Het verhaal wat we hebben hier gelezen... is niet onbekend voor ons. Amen. Kinderen... Een heleboel kinderen van de zondagsschool, die, die, die, die kennen dit verhaal uit hun hoofd. Er worden zelfs liederen gezongen over Jona. Maar vandaag wil ik een andere kant van Jona laten zien. De kant van die vis wil ik vandaag even aan de kant laten. Vandaag wil ik een andere kant laten zien van Jona. Een kant waar Jona vluchtte. Een kant waar God sprak tot Jona. En zegt tegen hem: hey, je moet naar Ninive gaan. Ik roep jou, Jona, om naar Ninive te gaan. Want het gaat niet goed daar. Maar Jona had zoiets van. Waarom moet ik gaan naar hier? Waarom, waarom moet je mij kiezen, Heren? Waarom moet ik mij kiezen? Ik wil niet naar Ninive gaan. Ik wil niet. Ik wil vluchten. En hij vluchtte. En hij vluchtte totdat hij een schip tegenkwam die hem zou brengen naar Tarsis. En Jona vluchtte voor, voor, voor, voor een, een, een opdracht dat gegeven werd aan hem. Ga terug naar Nineveh. Ga daar voor mij. Ga daar het woord brengen. Ga daar dingen regelen voor mij, Jona. En Jonah was ongehoorzaam. En hij zegt, nee, ik wil niet. Ik vluchtte. En hij vlucht. En terwijl hij vlucht, kwam er zoveel problemen op zee. En Jonah lag in het ruim van de schip te slapen. Weet je broers en zusters, in vele gevallen, in vele gevallen vluchten wij ook. Als God tegen ons zegt: hé, hey, broeder of zuster, ga ergens heen. En soms willen we niet gaan. We vluchten, we zetten ons apart. Soms denken wij: hé, hey, Jonah heeft gevlucht, Jonah heeft die boot gepakt en Jonah is weggegaan. Maar soms vluchten wij geestelijk. Soms vluchten wij in onze geest. Soms zitten wij hier, maar wij zijn er niet. We vluchten. Onze gedachten zijn ver van de Heer. Onze gedachten zijn ver van de opdracht... die de Heer heeft ons gegeven om te doen voor hem. Soms vluchten wij in situaties... dat, dat, dat wij niet eens weten... Of wij gevlucht zijn voor die situatie. Waarin wij die situatie moeten confronteren. Weet je, de confrontatie met situaties soms is lastig. Hè? En omdat het lastig is, soms willen wij weg van de aardbodem. Willen wij weg van die situatie. Willen wij weg van de familie. Willen wij weg van de kerk. Hé. Hey. We willen weg soms van de kerk. Want we willen de confrontatie niet aan. We willen vluchten van de kerk. Want we willen niet zeggen, hey pastor, ik zit zo en zo en zo. Maar we vluchten weg. Of soms komen wij, maar we zijn op de vlucht in onze gedachten. We zijn op de vlucht zonder te weten dat wij op de vlucht zijn. En Jonah die vluchtte inderdaad. Hij vluchtte. Hij vluchtte weg van een opdracht dat gegeven werd aan hem. Ga voor mij dingen regelen. Soms wil God ons op ons werk gebruiken. Om dingen standen te houden. Maar we vluchten. Nee heren, ik niet. Ik niet. Ik bel broeder Luthi of pastoor Nardo, ze komen wel. Ik maak een afspraak met die zuster of broeder en ze komen wel. Ik bel broeder Gianni en zuster Dinoorde op en ze komen wel. En jij vlucht. Jij vlucht de bodem in. Jij vlucht de ruim van het schip in. Jij vlucht ondergedoken. Niemand mag het zien. Niemand moet weten dat God mij een opdracht heeft gegeven. Vluchten. Is er een reden vandaag om te vluchten? En ik vraag me af dat zelf. Is er een reden vandaag om te vluchten? Ik heb ook gevlucht. Een jaar geleden was ik ook op de vlucht. Je mag het weten, ja. Een jaar geleden was ik ook op de vlucht. Ik was ongeveer een jaar of vier op de vlucht. Hé hey broeder, wat praat je nou daar? Ja. Ik was op de vlucht. Want ik wou niet meer dienen. Ik wou een passief leven hebben. Ik was klaar daarmee. Ik was klaar daarmee. Er was iets gebeurd en ik zeg, nee, ik wil niet meer. Ik wil niet meer volharden. Ik was klaar daarmee. Ik sloeg op de vlucht. Oh, dankzij God voor mevrouw Sita. Dankzij God voor vrouwen hier. Mannen, dankzij God voor uw vrouwen. En mijn vrouw Sita, die zegt: Nee, ik wil niet vluchten, ik wil gaan. Hé, hey, ze heeft dingen meegemaakt. Want ze ging alleen toch. En als ze alleen ging, worden ze benaderd door mannen. Hé, hey, ik ben broeder wie, broeder taal, broeder zo. En ze kwam die dingen me vertellen. Maar ik was op de vlucht, ik wou niet luisteren meer naar de stem van de Heer. Ik was weg van de Heer. Ik ging de ruim van het schip in. En daar, volgens mij, was ik veilig. Ik vluchtte. Ik zeg tegen mevrouw, ik wil niks meer luisteren van die mensen. Ik was wel een christen, ja. Ik was wel een christen. Aha. Maar een passieve christen. Wat doet God met passiviteit? Het woord zegt... Passief zijn wordt je uit zijn mond gespuugd. Dat kan beter koud of warm zijn. Passief zijn is niet goed voor de Heer. En ik sloeg op de vlucht. Mijn vrouw zegt tegen mij, Luthi, laten wij een paar mensen uitnodigen. Laten ze thuis komen. Nee, ik wil niks meer horen. En ik sloeg op de vlucht. Ik sloeg op de vlucht. Ik ging weg. Ik nam de schip geestelijk gezien en ik ging naar Tarsis toe. En daar, volgens mij, was ik veilig. Ja, ik sloeg op de vlucht. Totdat de Heer zegt, het is klaar, jongen. Het is klaar nu met jou. Je krijgt deze ongeluk... Want zeven jaar geleden kreeg ik een ongeluk. Ik was bijna dood van deze aardbodem. Ik was bijna weg. Maar door de genade van de Heer sta ik hier vandaag. Door de genade van de Heer sta ik hier vandaag. En ik kan u vertellen... Ik kan u vertellen... Dat vluchten niet van de Heer is. Weet je, als je zegt, ik ga vluchten... God is jouw... Die is jouw achterna. En ze zegt, ik vlucht, God is jou achterna. God was Jona achterna, constant. Ja, de ongeluk kwam. En ik moest terug. De geest van God zegt tegen mij, broeder Luther, je moet terug. Je moet het woord van God gaan brengen. Je moet terug uit Tarsis. Je moet terug uit die bodem van die schip. Je moet terug. Het werk wat ik heb jou gedaan of gezegd om te doen. Je moet het gaan doen. Je moet terug. Hoe vaak spreekt God tegen ons zo? Kinderen, we moeten, jullie moeten terug. Je moet terug. Maar nee, ik ga niet terug. Je blijft. En totdat God zegt, hey, het is Afgelopen nu, tot hier, je gaat terug. Je gaat terug. Ik, soms wil God iemand gebruiken voor zijn eer en zijn glorie. En we sloegen op de vlucht. En God zegt op een gegeven moment: Het is klaar nu en je komt terug. Dat heeft Hij met mij gedaan. Ja, dat heeft Hij met mij gedaan. Je moet terug, broeder Luthie, je moet terug. Je moet terug, want ik heb een opdracht voor je. Broeder of zuster, jullie moeten terug. Je moet terug, oh God. Ik hoop dat ik vandaag voor één persoon spreek. Eén maar, één persoon spreek ik vandaag. God zegt vandaag tegen u, u moet terug. Sloeg niet meer op de vlucht. Want je moet terug. Je moet terug uit Tarsis. Je moet terug uit de ruim van het schip. Je moet eruit vandaag. Vandaag spreekt God tegen één persoon hier. Je moet terug. Eruit op die uit die bodem van die schip. Uit die ruim van die schip. Vandaag God roept jou vandaag. God roept jou. Die boodschap, ik weet het. God heeft die boodschap speciaal voor u. Eén persoon maar, oh God. Halleluja. Oh Jezus. Vandaag wil God spreken tot zijn volk. Hij zegt, ik wil geen jonen meer in mijn midden. In tussen mijn volk. En als er een jonen is, wil ik verandering zien. Want je gaat terug. Je gaat terug. Hé, hey, ik zeg jou, je zal geen rust hebben op die schip. Totdat je terug bent. En doen wat ik jou heb geroepen om te doen. Halleluja. Weet je, de Bijbel spreekt hier over een vrouw die heet Hagar. Kennen jullie Hagar? Hagar, Hagar. Ja, Hagar was de slavin van, van Sarai die tijd. Hij was toch geen Sarah geworden. Maar hij was... De naam was Sarai nog. Hij was een Slavin. Je kan het lezen in Genesis 16. Genesis 16 staat geschreven wat Hagar heeft gedaan. Op een gegeven moment zegt, zegt Sarai, want hij, uh, uh, uh, uh, ze kon geen kinderen meer baren. Of meer niet. Ze, ze had nooit kinderen gehad. En, en, en, en, en, en hij had een... een een, een slavin bij haar en Abraham die Abraham nog was nog geen Abraham, Abraham. <laughs> je kunt het lezen in Genesis 16 Abraham wou graag kinderen hebben en op een gegeven moment zegt Sarai tegen Abraham neem mijn slavin maar ja in die tijd konden die dingen nog in die tijd hè? deze tijd niet meer Neem mijn slavin maar. Nee, maar En ga maar een kindje maken. En dan hebben wij toch een kind. Zij gaat die kind voor ons baren En wij hebben toch een kind. En op een gegeven moment. Ja. Een slavin, een slaaf. Voelt zich goed hè. Ik mag met de heren een kindje maken. Ja. Op een gegeven moment. Uh, uh, uh, werd, hij, werd ze een beetje trots. Het ging niet meer tussen Sarai en Hagar, Het ging niet meer. Op een gegeven moment... sloeg Hagar op de vlucht. Broers en zusters... Hagar sloeg op de vlucht. En waar ging ze? Ze ging naar de woestijn. Hagar ging naar de woestijn. Wat hebben we in de woestijn te zoeken? Ze was wel bij een waterbron. Maar ik kan me voorstellen... ze was daar in de woestijn... en de woestijn is er droogte. Droogte lippen... Droge lippen. Er was geen lipgloss die tijd, hè, zuster? <laughs> ja, toch? Er was geen lipgloss en die dingen, hè, zus? Halleluja. Die dingen waren er niet die tijd. En die vrouw ging naar de woestijn toe. In de droogte. Maar ik heb gezegd, toch? Als je vlucht, God is jou achterna. Deze vrouw vluchtte naar de woestijn en God was daar. En op een gegeven moment kwam de engel naar haar toe. En de engel die zegt tegen haar, wat doe je hier in de woestijn? Wat doe je hier? Kunnen we het even lezen? Vers um, Genesis 16, vers 6, 7 en 8. Of 7, 8 en 9. Kunt u even op de biemer komen? En dan ziet u wat de engel tegen haar heeft gezegd. Vers 7, alstublieft. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn. In de woestijn. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn. Dus God is overal. God is zelfs in de woestijn van uw leven. God is zelfs in de woestijn van uw leven. De woestijn waar u daarin zit. God is daar met u. En God zegt u, ga terug. En u zegt hier, een engel van de heer traf haar in de woestijn aan bij een waterbron. De bron die aan de weg van zoer ligt. Hagar, slavin van Sarai. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? <laughs> Halleluja. Hey, waar komt u vandaan en waar ga je heen? In die woestijn waar u nu in zit. Waar ga je heen? Waar komt u vandaan? Broeder, zuster, waar komt u vandaan? U zit nu in die woestijn. Waar kom je vandaan? Kom je van de gemeente nieuw Life en je zegt, ik ga niet meer daar? Halleluja. Kom je van een gemeente in de wereld en je gaat niet meer daar? Waar kom je vandaan? Ik ben op de vlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ze was op de vlucht. Op de vlucht. Ga je naar je meesteres terug? Er is een vertaling die zegt... Ga terug naar je meesteres. En papie mensen klinken diep, hè. Bye-back. Worden papie mensen sprekenden onder ons. Bye-back, salivordie, hoestijn, hè? Hey. Bye-back, ga terug. Spreek ik tot iemand vanochtend, vanmiddag? Spreek ik tot één persoon vandaag? Oh, ik denk, God moet spreken minstens één persoon hier. En die zegt hier, ga naar je meesteres terug, zijn de engel van de heer. En wees haar weer gehoorzaam. Hey, ziet u wat ongehoorzaamheid met ons doet? Ongehoorzaamheid brengt ons naar de woestijn. Ongehoorzaamheid brengt ons terug naar de woestijn. En de engel zegt tegen haar hier, ga en Wees haar gehoorzaam. Wees haar gehoorzaam. Broeder en zuster, soms zitten wij hier, maar wij zijn ver van de heren. Wij zijn gevlucht. Wij zijn op de vlucht geslagen. We willen terug. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. We vluchten. We vluchten van onze situatie. We vluchten van, van, van, van, de, van deze systeem van de, waar de maatschappij ons inzet. We vluchten. We gaan terug. We vluchten. We gaan. We vluchten. We willen niet meer dingen onder ogen zien. We willen vluchten. We willen weg van alles. Is dat wat de Heer wil voor ons? Is dat waar de Heer wil voor ons vluchten? Dingen kunnen gebeuren, ja. Er gebeuren dingen in ons leven, dat begrijp ik. Er gebeuren dingen in mijn eigen leven ook, dat begrijp ik. Maar is dat een reden om weg te vluchten van de Heer? Is dat een reden om hier te komen zitten en onze gedachten zijn ver van de Heer? Is dat een reden? Om, is er een reden om te vluchten? Antwoord u zelf die. Antwoord het maar. Is er een reden om te vluchten vandaag? En ik weet het. Wanneer je vlucht, denk je dat je alleen bent, maar er zijn zoveel ogen op jou gericht. Hey, hey, er zijn zoveel ogen op jou gericht. Je zit te denken. Uh, wat kijkt die broeder aan mij zoveel dan? Je vlucht en je, je loopt op straat. En wie kom je tegen? Die broeder die je niet wil zien. Die kom je tegen. Want je bent op de vlucht toch en je wil niemand meer van de kerk zien. En je gaat op straat, je loopt, loopt, loopt. En je komt broeder Luthi tegen en die broeder wil ik niet zien. Oh, wat moet ik nou doen? En soms is het een paar meters verder en dan... Doe je alles af en dan ga je die andere kant zo. Hij heeft me toch niet gezien. Dat is de praktijk, broeder en zuster. Dat is de praktijk. Praktijk is dat. Je loopt zo, je loopt zo, want je bent op de vlucht. En je komt die zuster tegen die je niet wilt zien. Hey, ik wil het ook zeggen, hè, broeder en zuster. God gebruikt broeders en zusters... Om jou weer terug te laten gaan. Om jou weer uit de woestijn te halen. God gebruikt u en mij om elkaar te kunnen helpen. Om elkaar te kunnen steunen. Dat wij niet meer in de woestijn blijven. Hagar die moest het zien. Hagar moest alles onder ogen zien. Hagar moest zien dat hé, ik was inderdaad verkeerd was bezig. En de engel zegt tegen haar, je moet terug. Je moet terug. Want je moet gehoorzamen aan je meesteres. Je moet gehoorzamen aan je meesteres. De woestijn soms is moeilijk. Soms vluchten we naar de woestijn toe. Kijk het met mij in de geest, alsjeblieft. Denk niet dat ik jou naar de Sahara-woestijn breng. Nee. Je gaat naar de Sahara-woestijn. Het gaat om de Sahara-woestijn hier. Hier. Wanneer de strijd komt. cuando viene la lucha, hermano. Wanneer de strijd komt. Wanneer de strijd komt hier en je wil vluchten. Wanneer alles rooskleurig gaat in, de, in het huwelijk en opeens gaat het fout. Opeens is er strijd in de huwelijk. En opeens... gaat het dingen niet meer goed in het huwelijk. Opeens is er strijd in de huwelijk. Man begrijpt vrouw niet... en vrouw begrijpt man niet. En de man slaat op de vlucht. Opeens was... was... was dingen goed... en opeens... Zijn dingen fout. En opeens is de relatie tussen vader, kind moeder, kind niet meer goed. Jeugd, wat ga je doen? Dochter, zoon, wat ga je doen? Ga je op de vlucht slaan? Oh, Jezus. Er zijn zoveel die vandaag op de vlucht slaan. Waarom? Omdat ze willen niet gehoorzamen aan ouders meer. Ouders hebben mij niks meer te zeggen. Papa en mama, jullie maken me gek. Ik heb een zoon thuis. Soms zeg ik, hey papa, praat geen onzin. En ik zeg, kind hou op. Opletten wat je zegt met je woorden. Opletten wat je zegt met je woorden. Maar weet je, een kind doet dat. Maar ouderen doen hetzelfde. Maar geestelijk. Geestelijk gezien. En opeens gaat de huwelijk verkeerd. Of opeens kwam je te weten dat die man vroeger een kind had. Paniek. Opeens kwam je te weten dat die man jou een keer had bedrogen met een andere vrouw. Hey, het is de praktijk, broeders en zusters, het is de praktijk. Opeens... En wat gaan we doen? Gaan we vergeven of gaan we op de vlucht slaan? Opeens weet je nou wie die man is of wie die vrouw is. Opeens zijn dingen veranderd. Sloegen wij op de vlucht? Of zeggen wij, ik sta voor me Jezus. Ik sta voor u heren. In elke situatie waar ik daarin ben of waar ik daarin ingestrikt word. Heren, ik sta hier voor jou. Heren, ik sta voor mijn huwelijk. Heren, ik sta voor mijn kinderen. Heren, ik sta voor deze maatschappij die mijn stem moet horen dat u leeft. Mijn stem moet horen dat u leeft. Heren, ik sla niet op de vlucht, maar ik wil uw woord blijven verkondigen aan mensen die dat nog niet weten. Heere, ik wil voor u staan vandaag. Kijk het vandaag in de geest met mij, alsjeblieft. Kijk het vandaag in de geest met mij, alsjeblieft. Halleluja. Heere, ik sta voor u in elke situatie. Heer, ik wil de situatie confronteren. Ik wil de, de confrontatie wil ik aan, ja vader... Ja vader, ik ga die broeder of die zuster bellen om voor mij te bidden. Maar ik wil die confrontatie aan. Hoe dan ook, ik wil voor u staan. Halleluja. Dank u Jezus. Bent u nog met mij? Heb ik te veel geschreeuwd voor u vandaag? Hebt <laughs> u me goed begrepen? Amen. Maar ik hoop dat ik voor één persoon vandaag minstens één persoon heb gesproken. Minstens één persoon. Minstens één persoon in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Keer terug, zegt de Heer. Keer terug van uw situatie. Ga de confrontatie aan. Wetende dat u bent niet alleen. You are not alone. U bent niet alleen. Geen reden meer om te vluchten. Amen. Mag een amen horen van u. Mag een grote amen horen van u. Halleluja. Wilt u even met mij opstaan? Dank u Heer. Halleluja. Vader. Dank u Heer Jezus. Dank u Heer. O Heer Jezus. Laten we even bidden samen. O Heer. Vader, wij komen voor U aangezicht weer, Heer Jezus. Vader, wij brengen onze situatie voor U aangezicht, Heer. Vader, wat voor situatie dat het is, Heer Jezus. Wij brengen het voor u aan gezicht, Vader. Heer, met een, met een nederig hart voor u, Heer Jezus. Heer, wij brengen de situatie die wij nu daarin zitten... voor u aan gezicht, Heer Jezus. Heer, wij vragen u, Heer, om genade te hebben met ons, Heer. Heb met ons genade, Vader... Wat de situatie wat ik nu in zit, heren. Ik breng het voor u aangezicht, vader. Want ik weet, heren Jezus, dat uw werk ervan gaat doen voor mij, heren. En dat het zal werken tot eer en uw glorie, vader. Here op dit moment uw volk, dank u, heren Jezus. Voor alle situaties, vader. En vader, uw volk zegt nou tegen u, heren, dat ze weten dat ze niet alleen zijn. Vader, wij weten dat wij niet alleen zijn. We weten, heren, dat u met ons is, vader. O, heren, Jezus, we brengen alles voor u aan gezicht, heren. Huwelijksproblemen, vader. Financieel problemen, heren. Problemen met de kinderen, vader. Heer, we brengen alle problemen voor u aangezicht, Heer Jezus. Oh, Heer. Heer, help ons wanneer de strijd komt, Heer. Vader, soms is de strijd zo heftig, vader. Maar Heer, we brengen die onder uw ogen, vader, voor uw aangezicht, Heer. Om ons te helpen, Heer Jezus. Om ons te helpen, vader, want alleen kunnen we het niet doen. Maar uw woord zegt ons dat met u, vader, zijn wij meer dan overwinnaars. Vader, wij weten dat met u zijn wij, vader, meer dan overwinnaars, vader. Meer dan overwinnaars, heren. Meer dan overwinnaars, vader. Heren, en wij zeggen nu dit moment, vader... We zullen niet meer vluchten voor u, heren. Maar we zullen staan. We zullen staan, vader. We zullen staan voor u, heren. We zullen staan voor u, vader. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus, heren. Wij roepen uw naam, vader. Uw volk roept uw naam, heren. Uw volk roept uw naam, vader. We hebben u nodig, heren. We hebben in nodig, vader. Halleluja. Halleluja. Heren, heren, Jezus. Jezus. Halleluja. Dank u, heren. Dank u, vader. Dank u, vader. Dank u, heren. Dank u, heren. Halleluja. Jezus. Halleluja. Dank u Vader. Halleluja. Halleluja. U zit in een probleempje. Ja, ja, u zit erin. U zit erin. U bent op het punt om morgen te vluchten. U bent op het punt om te vluchten. U hebt uw plan al beraden. Ik ga vluchten. De Heer wil u vandaag helpen. De Heer wil u vandaag helpen. De Heer wil u vandaag eruit halen. De Heer wil u vandaag eruit halen. Uit de woestijn halen. Halleluja. U zit in die probleem. U mag naar voren komen. Ik wil voor u bidden. Ik wil voor u bidden. Ja, ik wil voor u bidden. Je bent op het punt om op de vlucht te slaan. Je bent op het punt om weg te gaan. En ik wil voor u vandaag bidden. Ik wil voor u vandaag bidden. Kom naar voren. Pastor Nardo en ik zullen voor u bidden. Broeder Gianni is er ook hier. Kom naar voren, we zullen voor u bidden. En God vertrouwen voor uw situatie. En God vertrouwen voor de situatie waar u nu daarin zit. Waar u nu daarin zit. Je bent zo lang ziek geweest en u bent op het punt om te vluchten en te zeggen, hey, de Heer helpt me toch niet? De Heer helpt me toch niet? Je bent op het punt om te zeggen, ik kap daarmee. Ik kap ermee. Ik kap ermee. Ik ben zo lang ziek en ik wil ermee kappen. Nou. Ik wil ermee kappen. Hij zegt, kom naar voren. Ik wil voor u bidden. En ik wil een werk voor in uw leven doen vandaag. Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Zuster, kom, kom. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dank u, Vader. Ik ben op het punt te zeggen, hey, ik kap ermee. Ik kap ermee. Ik wil ermee kappen vandaag. Ik ben moe. Ik ben hartstikke moe. Mijn binnenste is moe van vluchten. Ik wil niet meer vluchten. Hey, hey. Ik wil niet meer vluchten. Ik wil niet meer vluchten. Hij wil het werk doen in uw leven vandaag. Hij wil vandaag zeggen met stop met vluchten. Stop met vluchten. Stop met vluchten. Stop met vluchten. Halleluja. Dank u heren. Ik weet het. Er zijn zoveel mensen hier. Die willen vluchten. Die zijn klaar om te vluchten. Die zeggen morgen ben ik klaar om te vluchten. Ik ga weg. Ik ga weg. Ik kom hier. Ik zit hier. Maar ik ben weg. Hé. Hey, komt u maar. We willen voor u bidden. We willen voor u bidden. Ja. We willen voor u bidden. We willen voor u beter vandaag. Halleluja. Dank u Vader. Dank u Heer. Dank u Heer. Dank u, Heer. Dank u Vader. Wij willen voor u beter vandaag. Ja. Amen. Halleluja. Dank u Vader. Dank u Heer.